12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Verhoging zorgpremies centraal in Kamerdebat. Provinciebestuur Noord-Holland was geen boevenbende... maar er waren wel onregelmatigheden. En 100 tips na de tv-uitzending over de rellen in Haren... Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft droog vandaag en het wordt 11 graden. Morgenmiddag gaat het van het zuidwesten uit regenen. Er komt meer wind en het wordt een graad of 10. En na morgen blijft het wisselvallig herfstweer met regen en soms veel wind. Het debat met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos... dat is aan de gang en dat is een soort generale repetitie geworden... voor het debat over de regeringsverklaring. Dat moet nog komen, maar het regeerakkoord wordt al stevig onder vuur genomen... door de oppositiefractievoorzitters. Joost Vullings volgt het allemaal in Den Haag. Waar hebben ze zoal de meeste kritiek op, Joost? Ja, het inkomensafhankelijk maken van die ziektekostenpremie... daar gaat het echt heel veel over. Ja, en Volgens de oppositiefractievoorzitters leidt die maatregel ertoe... dat de middeninkomens ik denk dat ze bedoelen de hogere middeninkomens... veel te hard getroffen worden. Ja, en oppositieleider Wilders vindt zelfs dat VVD-leider Rutte... zijn excuses moet aanbieden voor al zijn gebroken verkiezingsbeloften. De heer Rutte had daar zijn excuses voor aan moeten bieden. U heeft uw kiezer bedrogen, die hele middenklasse die dacht om dat veilig te kunnen stellen met een stem op de VVD, die is bedrogen uitgekomen. U laat ze in de kou staan. Een stem op u is een leugen geweest. Ja, de toon werd gelijkgezet door Geert Wilders. Hij vliegt er hard in. Maar goed, Mark Rutte kreeg natuurlijk heel veel vragen over die ziektekostenpremie. Maar hij zegt, ja, die berekeningen in de media, die zijn niet helemaal juist. Die schetsen niet het complete beeld. Wat wij doen is de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk maken... Uh, dat betekent dat mensen met een hoger inkomen meer betalen... mensen met een lager inkomen. Daar staan wel een aantal dingen tegenover. En ook die moet je dan in de berekeningen meenemen. Behalve het feit dat de tarieven dalen uh, in de inkomstenbelasting... staat er tegenover dat de arbeidskorting komt van 500 euro. Die zat niet in een aantal berekeningen die ik gisteren zag. Het feit dat de algemene heffingskorting omhoog gaat met 180 euro. Een bedrag wat ik niet zag in een aantal van de cijfers die ik gisteren zag. En daarom wil ik ook wijzen op het uiteindelijk resulterend koopkrachtbeeld. Het resulterend koopkrachtbeeld zou als die cijfers van gisteren kloppen natuurlijk dramatisch zijn. Maar die cijfers kloppen dus ook niet... omdat allerlei andere effecten daar niet in zitten. Ook allerlei effecten die uiteindelijk de hogere inkomens... weer een positievere zin kunnen raken. Het netto-effect van al die maatregelen... is een beeld waarin de hogere inkomens licht meer inleveren... en de lagere inkomens er heel licht op vooruit gaan. Tussen plus 0,2 voor de laagste en min 0,6 voor de hoogste. Dat is een concessie van de VVD aan de Partij van de Arbeid. Stond niet in mijn verkiezingsprogramma. Ik vind dat een acceptabele concessie... omdat het mogelijk maakte om tot een afgewogen en samenhangend totaalpakket te komen... wat Nederland sterker uit de crisis had. Ja, dit is het verweer van Rutte en dat herhaalde hij uh, keer op keer. We moeten dus niet alleen naar die ene maatregel kijken, maar naar het... Uh complete pakket. Ja, eh, toch, toch wel veel kritiek. En dan eh, roept dat toch de vraag of op dat voorstel van die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie wel op voldoende steun kan rekenen. Met andere woorden, gaat dat voorstel het halen? Nou ja, in de, in de Tweede Kamer wel, want daar hebben VVD en Partij van de Arbeid een, een meerderheid. Nou, wie weet dat ze het zelf nog gaan aanpassen. Dat moet natuurlijk nog wel helemaal uitgewerkt worden. Maar goed, de grote vraag is, ja, wat doet de Eerste Kamer? Nou, dit is wat Emiel Roemer van de SP erover zegt. Als het voorstel straks in de Kamer gaat worden, zoals hij er nu voorlegt dat de rekening echt bij de middeninkomens komen te liggen en de topinkomens zwaar worden beschermd, dan hoeft de heer Rutte niet te rekenen op steun van de SP-fractie. Want een inkomensafhankelijke zorgpremie is een inkomensafhankelijke zorgpremie van onder tot boven. En niet met een plafond, zodat de miljonairs eh, er weer lachend vandaan komen. Nou, hij praat dan wel over zijn eigen fractie in de Tweede Kamer, roemer. maar als hij dat hier zegt, dan geldt dat natuurlijk ook voor zijn fractie in de Eerste Kamer. En terwijl de SP wel een voorstander is van inkomensafhankelijke ziektekostenpremies, nou ja, daar hadden ze waarschijnlijk op gerekend op wat steun, nou, die valt al weg. Ja, en dan kan je echt niet meer rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus eigenlijk het, een, een dijk van een probleem dient zich al gelijk aan voor het kabinet Rutte 2, wat nog beëdigd moet worden. Dus ja, er valt al een steunpilaar onder het regeerrekord uit, dus er is gelijke werk aan de winkel, want ze moeten toch mensen zien te overtuigen. Ja, en, en over die beediging eh, gesproken, dat zou uh, openbaar moeten worden. Daar is discussie over. Uh, meerderheid wil dat. Heeft Rutte daar wat over gezegd? Ja, daar heeft hij zojuist wat over gezegd. En toen had hij een betoog waarin hij zei dat is een heel bijzonder moment. Een heel waardig moment. En aan de andere kant is er een wens tot openbaarheid. En daartussen is hij op zoek naar een balans... Ja, wat hij daar precies mee bedoelt, weet ik niet. Maar na de formatie, de echte formatie... dus het zoeken van de ministers en staatssecretarissen... brengt hij een eindverslag uit aan de Tweede Kamer. En daarin zal staan ja, wat het nou eigenlijk uiteindelijk gaat worden. Wel of geen camera's erbij. We wachten het af. Uh, Joost Vullings in Den Haag, dankjewel. ABN AMRO en ING vervangen vanaf volgend jaar de betaalpassen... voor een nieuwe versie waarmee je contactloos kunt betalen. Het pas hoeft dan niet meer in een betaalautomaat gestoken te worden... Maar die kun je er tegenaan houden uh, zonder een pincode in te voeren. Twee banken willen die nieuwe vorm van betalen invoeren voor bedragen tot 25 euro. Het kan niet onbeperkt. Na twee of drie keer op een dag contactloos betalen moet bij de volgende keer voor de veiligheid die pincode dan weer worden ingetoetst. Het geld wordt direct van de rekening afgeschreven en er wordt ook nog gewerkt om die techniek ook in mobiele telefoons toe te passen. In het provinciebestuur van Noord-Holland zijn duidelijk dingen misgegaan. En dat komt vooral door belangenverstrengeling en doordat ambtenaren elkaar niet aanspraken op hun gedrag. Dat zegt een onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar corruptie in het provinciebestuur in de periode 2003-2011. Meneer de commissaris van de Koningin, dames en heren. Commissie Operatie Schoonschip. De naam schept niet alleen verwachtingen, maar ook verplichtingen. Alle lijken moeten uit de kast. En daarom dus groot onderzoek. De commissie kreeg 122 meldingen, voornamelijk van ambtenaren. 76 van die meldingen konden er onderzocht worden en de commissie concludeert... Er is geen reden te veronderstellen dat het binnen de provincie Noord-Holland... structureel en in den brede een boevenbende was of is. Toch ging niet alles goed. De handel en wandel van één persoon, één gedeputeerde springt er daarbij uit. In het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden treffen wij de naam van voormalig gedeputeerde Hoijmeijers dikwijls aan. Zelfs in overwegende mate. De bestuurstijl van Hoijmeijers heeft geleid tot diverse onregelmatigheden. Hij toonde zich onaantastbaar en was intimiderend. Volgens de commissie kon hij lang zijn gang gaan. De commissie constateert dat het voor de hand zou hebben gelegen... als collegeleden afzonderlijk en het college als geheel kritischer waren... ...geweest op het bestuur, de bestuurlijke handel en wandel van de heer Hooymeijers. Zijn bestuurstijl voldeed immers niet in alle gevallen aan normen van behoorlijk bestuur. aan normen van integer handelen, transparantie en bestuurlijke professionaliteit. Ook werden in zijn bestuurlijk optreden de mogelijkheden tot... ...en de behoefte van democratische controle en het afleggen van verantwoording gefrustreerd. De commissie was beperkt omdat er op dit moment... een strafrechtelijk onderzoek naar Hooimeijers loopt. De commissie heeft gedaan wat in haar vermogen lag... om onbekende zaken boven tafel te krijgen. Inherent aan een bestuurlijk onderzoek met beperkte bevoegdheden... en machtsmiddelen is dat geen garantie kan worden afgegeven... dat op alle punten schoonschip is gemaakt. Het onderzoek heeft echter genoeg boven tafel gebracht mede door de, reeks, door de provincie Noord-Holland ingeslagen route. Genoeg om vertrouwen te hebben in de toekomst. Een bijdrage van Martijn van der Zande. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Griekse journalisten hebben het werk neergelegd... uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn vandaag geen radio- en televisiejournaals... en nieuwswebsites worden niet vervest... en ook zullen er morgen geen kranten verschijnen. De Griekse pers is vooral kwaad over de geplande fusie van hun zorgverzekeraar met een noodlijdende staatsverzekeraar. Die fusie is een eis van de internationale geldschieters van de Griekse overheid. Volgens de journalisten probeert de regering hun verzekeringsgelden af te pakken. De journalisten zijn verder ontevreden over de ontslagen in hun branche en over achterstallige loonbetalingen. Waarschijnlijk duurt die actie 24 uur, maar het is niet uitgesloten dat de journalisten in Griekenland langer staken. De politie heeft eh, na de uitzending van opsporing verzocht gisteravond... 100 nieuwe tips binnengekregen over de rellen in Haren. In de uitzending werden beelden getoond van relschoppers. Herkenbaar, 18 mannen en 1 vrouw ze werden zonder geblur in beeld gebracht. Ja, we gaan er eens over praten met Anthony Hogeveen van de politie Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmorgen nog maar 35 en nu 100. Eh, hoe verklaart u die forse stijging? Nou, ook vannacht zijn er diverse telefoontjes en mailtjes bij ons binnengekomen. En een, een, een aantal collega's van mij is uh, druk bezig geweest om het te inventariseren. En dan komen we bij dit aantal. En de telefoon uh, rinkelt nog steeds? Ja, het gaat nog steeds door. De collega's zijn nog steeds druk bezig. Er zijn mensen die uh, kijken ook naar de herhaling van uh, opsporing Verzocht. Of op de website van uh, opsporing Verzocht. En uh, menen mensen te herkennen. En nemen gelukkig direct contact op met ons om uh, hun informatie met ons te delen. Dus bruikbare tips daarbij. Ja, zeer zeker. We hebben in totaal nu elf directe herkenningen. En uh, nou, zo'n honderd tips, zoals je net ook zei. Wat ook fijn is dat we ook twee goede tips hebben... als het gaat om de mishandeling van die 84-jarige man uit Haren. Dat is die meneer die met een stoeptegel... nou net naast het huis uh, is uh, mishandeld. Wat zeggen mensen daarover? Nou, over de inhoud van de tips kan ik niet zo heel veel zeggen... omdat het bepalend kan zijn voor het vervolgonderzoek. Feit is wel dat rondom de rellen in Haren deze man uh, ernstig mishandeld is geweest. Uh, volgens onze zeer laffe daad op het moment dat er ook andere dingen uh, aan, aan de hand waren in Haren. Nou, dat is een van de prioriteiten binnen het onderzoek... en uh, we willen duidelijkheid uh, rondom deze zaak. Daar was niemand bij, hè? Nee, en daarom zijn we ook overgeleverd aan tips van andere mensen. Um, het is gewoon van belang dat we duidelijkheid krijgen in deze zaak. Zoals ook in al die andere. En als mensen specifiek iets weten over deze zware mishandeling... dan horen we het er graag. Er stond een beloning op. Hoe hoog was die ook alweer? Het gaat om een beloning van 5000 euro. Het gaat om een beloning die uh, uitgekeerd wordt op het moment dat er echt iemand is die de gouden tip geeft. Uh, kijk, we zijn op dit moment gewoon heel erg uh, tevreden met de herkenningen en met de tips die we uh, hier hebben. Maar we zijn pas echt tevreden als we samen met het Openbaar Ministerie verdachten voor de rechten kunnen brengen. Ik dank u wel. Het werk gaat verder. Anthony Hogeveen van de Politie Groningen. In Saudi-Arabië zijn zeker 28 mensen omgekomen... toen een stroomkabel in een volle trouwzaal naar beneden viel. Volgens de autoriteiten zijn 37 bruiloftsgasten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In streng islamitische Saudi-Arabië moeten vrouwen en eh, mannen gescheiden feest vieren. Volgens ooggetuigen kwam die stroomkabel naar beneden... toen mannelijke feestgangers buiten vreugdeschoten afvuurden. Er ontstond kortsluiting waarna brand ontstond. NAC Breda heeft opnieuw rode cijfers moeten schrijven. De Eredivisie Club sloot het vorig seizoen af met een verlies van 1,2 miljoen euro. Zo maakte directeur Stefan Eskes bekend. Dat heeft met name te maken met uh, tegenvallende resultaten vanuit sponsoring. Dus minder sponsorinkomsten dan dat we hadden begroot. Uh, en uh, ja, we hebben tegenvallende resultaten of in ieder geval minder uh, inkomsten vanuit uh, tv-gelden. En door dat verlies loopt de schuld van NAC op... tot meer dan 12 miljoen euro, een zorgelijke situatie. Ja, natuurlijk is dat zorgelijk, want je komt in die situatie terecht... dat je je schuld dat bijna zo groot wordt als je jaarlijkse omzet. Dat is iets waar de licentiecommissie erg streng op is. Dus dat is één heel groot probleem. Plus dat je last eigenlijk alleen maar groter wordt. NAC-directeur Eskers zei dat tegen Omroep Brabant. en Hij werkt aan een reddingsplan. De schulden van externe geldschieters moeten dan worden omgezet in aandelen. Het is 12 over 12 nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In het Kamerdebat over het regeerakkoord ging het vooral over de stijgende zorgpremie. Het debat is nog aan de gang. Provinciebestuur van Noord-Holland was geen boevenbende, maar er waren wel onregelmatigheden, zegt een onderzoekscommissie. En na opsporing verzocht zijn er al honderd nieuwe tips binnen over de railschoppers in Haren. Het uitgebreide NOS-journaal was dat. Zometeen de NCV met lunch.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 Goedemiddag, allemaal. De documentaire programma's van de publieke omroep worden in hun voortbestaan bedreigd. Het kabinet is namelijk van plan om het zogeheten Mediafonds op te heffen. En veel van die documentaires worden met geld uit dat fonds gefinancierd. In het Mediaforum, Jan Trom van de Volkshand en Ruben El Oppenheimer, cartoonist bij NRC. Het gaat onder meer over hoe Bram Moskovits gisteren in de media reageerde. En daarbij maakte de Media Genieke Advocaat ook nog even reclame voor de uitzending waarin hij gisteravond te gast was. Ik We heb wel de meest charmante dame op me afgestuurd. Ik ga vanavond wat vertellen bij Paul en Witteman. In de Nationale Nieuwsquiz dan. Pieter Stroop. hij komt uit Gouda. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media -news. Ja, VVD-leider Rutte die spreekt tegen dat de plannen voor een, een nieuw kabinet voor de zorgpremies zulke grote gevolgen hebben als nu in de media wordt uh, geschetst. Uh, ook PvdA-leider Samson zegt dat de berekeningen van RTL Nieuws en NOS niet kloppen. Wie heeft er gelijk? Dominique van der Heijden, goedemiddag. Goedemiddag. Parlementair verslaggever bij de NOS. Debat is in volle gang. Het gaat vooral over die zorgpremie hier tot nu toe. Um, um, hoe hebben jullie die cijfers berekend? Nou, eigenlijk heel simpel: we hebben gekeken naar de cijfers die eronder liggen. En en daaruit bleek dus dat uh, mensen die uh, onder de 20.000 euro uh, verdienen... die hoeven maar 20 euro te betalen. En over elke 1000 euro die je verdient boven de 20.000 euro... krijg je eigenlijk een soort uh, uh, boete, zorgpremieboete van 110 euro. Dus als je dat bij elkaar gaat optellen... dan kom je uiteindelijk op gigantische bedragen. En het toeval wil dat heel onafhankelijk van elkaar, RTL en wij op precies dezelfde bedragen uitkwamen. We hebben wel de belastingverlaging ervan afgetrokken. Maar dan toch nog kom je op uh, uh, gigantische bedragen. Wat Mensen die er tot 250 euro per maand op achteruit gaan. Want dat is het verweer van Rutte en ook van Samson trouwens. Uh, die zeggen van ja, uh, dat klopt wat betreft die premies. Maar daartegenover staan een aantal belastingmaatregelen... die dan weer gunstig uitvallen. En waardoor dan het koopkrachtplaatje er zo uit komt te zien... dat de hogere inkomens inderdaad iets moeten inleveren... en de lagere juist iets bij krijgen. Ja, maar die, die belastingverlaging, die hebben we er dus ook van afgetrokken. Voor, uh, waar zij op, uh, op doelen, dat zijn nog een paar kleine dingetjes... die enkele tientjes per maand nog kunnen schelen. Maar, ja, maar Voor die, ar, niet... die arbeidskorting die hij noemt, hè, dat is die 500 euro. Dat is 500 ze, euro, dat die klopt. Die hebben die wel meegerekend. Dat scheelt dus ongeveer Dat kan 40 euro per maand. Uh, kan, die hebben we dan niet meegerekend. Maar wat we ook niet hebben meegerekend... is dat het eigen risico ook enorm wordt verhoogd. Dat is ook weer 600 euro als je ziek wordt. Dus die dingen, die, ja, dat weegt echt niet, uh, echt niet op... Tegen tegen die enorme uh, schade die mensen gaan krijgen als dit uh, werkelijk doorgaat nou. in 2014. Uh, Dominique wie heeft er nu gelijk. Want uh, goed, je zegt ook, ik heb een paar dingen niet meegerekend. Dat is nou waar uh, Rutte steeds mee schermt. He. Die zegt, ja, je moet het hele pakket bekijken. En dan komt eruit dat, nou ja, hoog iets meer uh, moet inleveren. En laag iets minder. Um, ja, wie heeft er gelijk? Nou, wij hebben gelijk. <lacht> Althans, in hele grote lijnen hebben wij gelijk. Kijk, zij proberen nu de schade natuurlijk te beperken. Want de gevolgen voor de, voor de middeninkomens zijn zo enorm... dat iedereen zich nu grote zorgen gaat maken. En dat is volkomen terecht. Want wat er ook allemaal in die CPB-cijfers... die beroemde koopkrachtplaatjes ook nog niet eens is meegerekend... is dat er ook nog enorm bezuinigd wordt op de kinderopvangtoeslag. Dus mensen die allebei een redelijk goede baan hebben... wat hogere ambtenaren bijvoorbeeld, die twee op de crash hebben, ja, die gaan er ook nog eens een keer... daardoor mm. uh, 400 euro per maand vanaf, vanaf volgend jaar nog eens extra op achteruit. Dat zit ook niet in die koopafplaatjes. Dus er komen nieuwe cijfers aan binnenkort van het Nibud. En dan zullen we, dan zullen we wel even... Kijk, kijk wat, wat, wat, wat Samsung doet, die noemt nu een voorbeeld van iemand... een bouwvakker met een gezin. Ja, die heeft dan een vrouw thuis. Die vrouw die betaalt inderdaad maar 20 euro. En die bouwvakker die gaat dan misschien ietsje meer betalen. Ja, dan kom je in de plus natuurlijk. Maar willen we dan niet dat die vrouw gaat werken? Dat was toch de bedoeling? Nee. Uh, het wordt dus heel onantrekkelijk... voor degene die thuis zit of degene die het minst verdient... om meer te gaan verdienen. Dus het is ook echt nog heel slecht ja. voor de werkgelegenheid. Geen rectificatie in het journaal vanavond in ieder geval. Jij Precies staat achter niet. die cijfers, je steekt je hand voor de ja, het Kijk, het is nooit 100 procent... het blijft natuurlijk een, een grove schets... maar uh, ik zeg het nog maar een keer... het is niet voor niks dat RTL en wij toch... Uh, in grote lijnen op dezelfde bedragen uitkwamen... en die zijn echt... Heel schokkend. Dankjewel, Dominique van der Heijden, parlementair verslaggever bij de NOS. De nieuwe regering wil ook nog eens een keer 100 miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep. Veel blijdschap hoeven we dus vanuit Hilversum niet te verwachten. Maar ICON-directeur Ton F. van Dijk ziet namens de kleine levensbeschouwelijke omroepen... wel een positief puntje in het regeerakkoord. We zijn natuurlijk heel erg blij dat ze in de plannen van het kabinet... de kleine, omroepen, de kleine publieke omroepen zoals de RKK, Human, ICON... dat die gewoon blijven bestaan en dat die in het bestel verankerd blijven. Dat is denk ik hele grote winst als je ziet dat er uh, 100 miljoen extra nog op de publieke omroep wordt bezuinigd. Dan is het natuurlijk uh, heel belangrijk dat, uh, dat in het regeerakkoord nu is opgenomen dat uh, de kleinere publieke omroepen ook uh, blijven bestaan. Voor het bestaan van deze kleintjes is dus gegarandeerd, maar de directe geldstroom vanuit Den Haag, die stopt. Dus de financiering is tot nu toe zo geregeld dat het Rijk direct aan die kleine omroepen het geld geeft om programma's te maken. Daarvan hebben ze nu in het regeerakkoord gezegd, daar stoppen we mee. Dat gaat om ongeveer 14 miljoen euro. En uh, die omroepen moeten worden ondergebracht bij bestaande omroeporganisaties. Nou, dat was al het plan van het vorige kabinet. Die beweging is ook al helemaal ingezet door de kleine omroepen. Het zijn al een aantal omroepen die zijn al uh, helemaal ingetrokken bij de grotere omroepen. En uh, het geld zal dan uit uh, de algemene middelen van het publieke omroep uh, komen. Ja, waar het geld uh, precies vandaan gaat komen, dat staat niet in het regeerakkoord. Van Dijk heeft dus nog wel een beetje zorgen. Wat belangrijk is, is dat de politiek heeft gezegd die omroepen die blijven bestaan. En die worden dus bij die omroepen ondergebracht, bij die grote omroepen. En uh, er is inderdaad toch enige onduidelijkheid over hoe dat dan allemaal gefinancierd moet worden. Maar het uh, regeerakkoord is op tal van punten natuurlijk heel erg onduidelijk. Dus we zijn, uh, we zijn blij met, uh, met het gegeven dat we uh, inderdaad de garantie hebben dat ze blijven bestaan. En uh, we zijn bezorgd over het feit dat het niet duidelijk is hoe de financiering exact geregeld wordt. icon directeur Ton F. van Dijk als dat. Hij sprak namens de uh, levensbeschouwelijke kleine omroep. Dan nog meer nieuws van de omroepbezuinigingen. Het Mediafonds wordt opgeheven. staat in de plannen van VVD en P En uit dat fonds worden veel programma's van de publieke omroep... mede gefinancierd. Jelle-Peter Druiter is eindredacteur van NCRV Document. Wat betekent het dat het Mediafonds wordt opgeheven? Ja, dit is een drama. Het is een, uh, ik, toen ik gisteren het, het nieuws hoorde, wist ik nog niet wat ik overkwam. En ik heb, toen het kwartje viel, dacht ik... nou, dit is een doodsteek voor de, voor de documentaire. Het is een doodsteek voor het drama. Dus ooit is het uh, mediafonds opgericht om producties te maken die zich onderscheiden. De, daarmee onderscheid je als publieke omroep van de commerciële. Dat gaat om actualiteit, het gaat om uh, drama en documentaire. En vooral die laatste twee genres die worden door het mediafonds uh, gesubsidieerd. Ja, en zonder dat mediafonds is er geen document, maar ook geen... Uh, Uur van de Wolf, geen close-up, geen nou. Holland Doc. Dan vallen al die documentaires. Als, als we het tot document beperken, een he, NGV-document, hoeveel van het budget is afhankelijk van dat Mediafonds? Een 80%. Dus dat valt dan gewoon weg? Dat valt gewoon weg. En dan wordt zo'n programma bedreigd. En je noemde al een aantal andere van die, van die documentaire programma's. Daarvoor geldt precies hetzelfde. Ja, dat geldt misschien nog wel in meerdere mate. Omdat de maatschappelijke documentaire soms nog wel eens een beroep kan doen op een maatschappelijk fonds. Maar ik bedoel, Holland Doc en Uur van de Wolf is volledig afhankelijk van het Mediafonds. Ja. En je zei het al, dat zijn natuurlijk juist uh, uh, ja, programma's waarmee een publieke omroep zich kan onderscheiden. Ja, ik begrijp ook echt niet. Er heeft iemand zitten slapen daar. Ik ben er ook boos om. We hebben morgen hebben we een, een actievergadering met eindredacteuren documentaire. En ik denk dat we ja, moeten gaan nadenken over wat voor acties we kunnen gaan uh, verrichten in Den Haag, om te laten merken dat er hier echt een hele domme fout wordt gemaakt. Um, en, en, want Stel nou dat dit doorgaat, is er dan binnen de omroep niet ergens anders een potje nog te vinden om hier wat aan te doen? Nee, we zijn al uh, zeg maar een aantal jaar geleden behoorlijk gekort. Uh, toen alles naar Nederland 2 ging. En uh, echt op dit moment, ik durf met sommige makers ook gewoon niet onder ogen te komen. Want ik heb altijd te maken met makers die drie, vier, vijf jaar van hun leven investeren in hun documentaire. Het geld wat ze daarvoor krijgen, zelfs via het Mediafonds, is net genoeg zeg maar, om een boterham te, te kopen. Als je dat dus weghaalt, dan, dan, dan uh, dwing je die mensen om uh, ja, zeg maar ander werk te gaan zoeken. En dan zijn wij dus ook werkloos En belangrijker nog, dan ben je voor ons, wat mij betreft, ben je dus een, een, een, een middel kwijt waarmee je de maatschap, maatschappij duidt. Ik bedoel, je kan... Los, ik heb niets tegen feitensournalistiek, die is net zo belangrijk, maar een, een, een mogelijkheid om in te, te duiken in maatschappelijke complexe onderwerpen. Daar heb je makers voor nodig die er jaren van hun leven investeren. En dat kan dankzij dat Mediafonds. Morgen actievergadering. En zeker weten. De uitzending van Pauw en Witteman van gisteravond... met Bram Moscovits als gast. Die heeft bijna 2 miljoen kijkers getrokken. En daarmee was de uitzending het best bekeken, bekeken programma van de dinsdagavond. En uh, de op één na best bekeken uitzending van Pauw en Witteman ooit. Presentator Jeroen Pauw grapt op Twitter... dat het ook wel eens een keer Annemarie Jorritsma kan zijn geweest... die zoveel kijkers trok. Hij schrijft letterlijk... Annemarie Jorritsma, altijd raak. Al dus het Jeroen Pauw. Walt Disney koopt voor 4 miljard dollar Lucasfilms, de filmmaatschappij van de maker van de Star Wars films George Lucas. De helft van de overnamesom wordt in cash uitbetaald. Voor de andere helft geeft Disney circa 40 miljoen aandelen uit. De hoogste baas van Disney, Bob Iger, zegt dat fans onder meer nieuwe films kunnen verwachten, tv-projecten en ook attracties in pretparken. Fans can expect a new feature film, Star Wars Episode 7, in theaters worldwide in 2015. Disney heeft laten weten dat er iedere twee tot drie jaren nieuwe Star Wars film komt. Filmregisseur en producent George Lucas, verantwoordelijk dus voor de eerste Star Wars film, zal hierbij de rol van creatief adviseur vervullen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Het is vandaag tien jaar geleden dat Hirsi Ali een opmerkelijke overstap maakte. Ze verliet de PvdA om kandidaat te worden op de VVD-Tweede Kamerlijst. Nieuws hadden alle media, want het werd toen gezien als een overstap naar de vijand. Gerrit Salm, toen de leider van de VVD, pronkte met haar op een VVD-bijeenkomst, inclusief VVD-sjaaltje. En het was Nelly Kroes die Ayaan Hirsi Ali had geenthousiasmeerd om over te stappen van PvdA naar VVD. Karel van der Graaf, die had toen nog een talkshow in die dagen... sprak die avond in netwerk met Nelly Kroes. Maar had eigenlijk liever Hirsi Ali zelf gehad. Wij wilden heel graag Hirsi Ali in onze uitzending. Dat zou er ook bijna van gekomen zijn, maar het is in ieder geval tot nog toe niet gelukt. Gelukkig hebben we wel verbinding met Schiphol. En daar staat Nelly Kroes, prominent lid van de VVD. Een oud-minister. Mevrouw Kroes, goedenavond. Nou, is Stel de vraag wat dit doet voor de geloofwaardigheid van de VVD. Want u ronselt iemand bij uh, de tegenpartij, letterlijk de tegenpartij. Uh, en die, die loopt over van een, van een sociaal-democratisch naar een liberaal kamp. Is dat, is dat goed voor de geloofwaardigheid van uw partij? Ik heb bezwaar tegen het uh, woord ronselen. Absoluut onzin. Arjan heeft uit vrije wil uh, gekozen om zich beschikbaar te stellen... voor uh, een kandidatuur voor het Kamerlidmaatschap... Uh, omdat zij daar en terecht een forum in ziet... waar zij met haar standpunten de discussie een extra zet maar kan geven. Maar is het geloofwaardig Dan, als de VVD nee, maar wordt... Even, maar even, ja, nee, maar ik wou ook dat stuk van uw vraag beantwoorden. Uh, Ayaan is uh, door velen al veel eerder gekwalificeerd als een linksliberaal, waar ze zelf ook altijd prat op is gegaan. En linksliberalen horen zeer thuis bij de Partij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Nelly Kroes was dat. Ali zou tot 16 mei 2006 Kamerlid voor de VVD blijven. Ze stapte op nadat minister Verdonk bekend maakte dat Ayaan bij haar asielaanvraag had gelogen over haar naam en geboortedatum. En daardoor had ze volgens Verdonk het Nederlanderschap niet mogen krijgen. Ali vertrok naar de Verenigde Staten om voor een neoconservatieve denktank te gaan werken. Dit is Radio 1, lunch, het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, journalist bij de Volkskrant... en Ruben L. Oppenheimer, cartoonist voor onder meer NRC Handelsblad en NRC Next. En ook voor de standaard trouwens, hartelijk welkom allebei. Uh, Ruben, even een persoonlijk dingetje van jou... want uh, jij uh, wordt binnenkort in het gevangen gegooid. Of wat? Ja, waarschijnlijk wel, en terecht. Wat uh, is er aan de hand? Nou, uh, ik ontving afgelopen week een, uh, een brief van een advocaat... We <laughs> het dus over Welk, een advocaat Welke hebben? advocaat? Uh, nou, ik heb een, een, een advocaat beledigd. Die heeft vervolgens een advocaat in de hand genomen. En die gaat mij op korte termijn waarschijnlijk dagvaarden. Uh, ik heb een dag of tien geleden een tekening gemaakt voor lokale media. Waarin ik uh, Hiddema... Over over die meneer oh, oh, dat is de advocaat. meester Theo Hidema En uh, meester, voor, vooralsnog meester Moskowitz. Uh, ja, eventjes. Oh, eigenlijk heel, heel... Onschuldig volgens mij, aanpak. Ik, het is niet mijn beste cartoon. Het is altijd, zijn altijd niet je beste tekeningen waarmee je uh, in opspraak raakt, geloof ik. Ik heb een tekening gemaakt waarin ik mezelf met de armen over elkaar en een balkje voor mijn ogen heb getekend. En daar staat boven Hidema en Moskowitz in opspraak. Uh, en vervolgens zeg ik, laat ik mijzelf zeggen, een cartoon over de is tot daaraan toe, maar over twee Loesche advocaten. Uh, Hiddema valt over het woord loesje. Mm. Hij valt over dat ik hem in verband breng met uh, zijn confrère Moskowitz. Uh, hij heeft schade geleden, zegt hij. Ik mag de tekening niet meer publiceren. Ik moet rectificeren. Nou... Uh, ik wens hem veel succes. <laughs> ik denk dat hij vrij uh, uh, weinig uh, poten heeft om op te staan. Want jij beroep je gewoon op je creatieve. Uh, uh, ja, en los daarvan. Zelfs als, ik dat, zelfs als ik dat niet zou doen. Ik heb even opgezocht, dan uh, zeggen ze dan altijd zo leuk: wat onguur. de Vandalen zegt over Loesje. Loesje is onguur, verdacht en met een slechte reputatie. En als je gewoon eens even kijkt hoe Hidema de laatste tijd in het nieuws is gekomen. <laughs> ik lees gewoon even wat uh, nieuwspuntjes op als je, als je uh, de naam Hidema googelt. Aangifte tegen Hidema om smaad. Hidema opnieuw in de fout. Theo Hidema krijgt spreekverbod. Hidema op matje geroepen. Hidema dubbele punt, kopen pistool. Advocaat Hidema berispt. <lacht> um, hij is ook nog positief in het nieuws gekomen. Uh, drugsbaron vrij na justitiefouten. Rest my case. Ja. Jan, wat vind je ervan? Heb je ja, ja. ooit een brief gehad trouwens uh, op deze nee, manier? Nee, nee, nooit. nooit. Nooit. Al die jaren dat ik in de journalistiek zit. Dus uh, Ik heb mijn werk niet goed gedaan. Nee, maar. blijkbaar niet. Maar uh, Loesje kan dat? Want jij haalde dat ja, aan. Ja, Loesje. Uh, uh, dat kan hem bovendien. Uh, zoals Ruben nu uh, voortvarend laat horen... is het uh, nog onderbouwd ook. Loesje is natuurlijk niet een, uh, een vleiend woord. Absoluut maar we zijn niet. niet in de wereld om altijd maar te vleien. Nee. Heel mooi gezegd. En bovendien... Uh, ja. De uitdrukking, uh, wie boter op zijn hoofd heeft, geldt hier natuurlijk heel erg uh, duidelijk. Meneer Hiddema heeft de afgelopen tijd, afgelopen jaren, zelden een, een blad voor de mond genomen. Wanneer hij het over mensen had waar hij niet zo heel blij mee was. En dan, ik denk dat dan de term lusje vergeleken met oudergebroed en onbetrouwbaar sujet nog, nog een heel vriendelijke beoording is voor meneer Hiddema. Goed, uh, we gaan kijken wat uh, Hiddema doet. Of hij zijn uh, keutel intrekt of niet. Of dat hij dit doorzet. En dan, uh, ja, dan... gewoon op je woorden, Dan bellen we gewoon. gewoon gewoon in, in, in de gevangenis een beetje. Uh, goed, zometeen door met deel 2. En dan gaat het over die andere advocaat, uh, Moskovits, Want die was uh, gisteren bij Paul Witsman en uh, deed daar zijn verhaal. Uh, dat zometeen. Eerst het laatste nieuws, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is niet van plan de plannen voor een inkomensafhankelijke premie... zorgpremie nu al aan te passen. In de Kamer wees hij onder meer kritiek van PVV, SP en CDA op het regeerakkoord van de hand. Volgens hem zijn de afspraken acceptabel en is er een evenwichtig pakket. De politie heeft naar aanleiding van de uitzending van Opsporing verzocht... gisteravond zo'n 100 tips binnengekregen over de rellen in Haren. Elf mensen zijn herkend en hun foto's zijn inmiddels... van de site van het programma afgehaald. ABN AMRO en ING vervangen vanaf volgend jaar de betaalpassen... voor een nieuwe versie waarmee je contactloos kunt betalen. pas hoeft dan niet meer in de gleuf te worden gestoken... maar je houdt hem er tegenaan zonder de pincode in te voeren. En voor het eerst staat een vrouw op de eerste plek... in de quote 500 van rijkste Nederlanders. Charlene de Carvalho Heineken, dochter van Freddy Heineken... Met een geschat vermogen van 5,4 miljard euro. De afgelopen 14 edities van de Quote 500 stond de familie Brenninkmeijen op de eerste plek. Dit jaar heeft het blad alle families uit de lijst gehaald. Er staan alleen individuen op. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het onstuimig en nat herfstweer. Vandaag neemt de wind al wel toe, maar blijft het nog droog met veel zon. Het was vanochtend nog overwegend bewolkt. Vanuit het zuiden is het onderhand op veel plaatsen zonnig geworden. Vanmiddag zijn er wel steeds meer velden sluierbewolking. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. De zuidenwind is meest matig, windkracht 3 tot 4. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. De wind blijft ook vanavond en vannacht doorstaan. Bij een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen komt de minimumtemperatuur uit rond 5 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend regenen. Er komt een stevige wind te staan en het wordt een graad of 10. Pas morgenavond wordt het geleidelijk droog. Vrijdag en zaterdag blijft het onstuimig met vooral op zaterdag veel regen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum dus vandaag met Ruben El Oppenheimer en Jan Tromp. Ruben is cartoonist voor onder meer NRC en Jan werkt bij de Volkskrant. We gaan het hebben over Bram Moskovic. Ware tijden voor hem. Gisteren werd bekend dus dat de advocaat voor het leven is geschorst. Um, als het aan de Tugraad ligt, dan komt er wel een hoge beroepszaak hier, ook hierin. Dus we moeten afwachten of dat uh, doorgaat. Maar in ieder geval veel media-aandacht natuurlijk. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit het 8 uur journaal. Volgens een advocaat is de uitspraak een persoonlijk drama voor Moscovici. en is er in de pers karaktermoord op hem gepleegd. Geen mens is van steen. En als je zo kapot geschreven wordt... in zulke persoonlijke artikelen als ze verschenen zijn... over allerlei dingen die niets met de zaak te maken hebben... maar met zijn familie en met allerlei... Ja, dingen die er alleen maar op gericht kunnen zijn om hem te beschadigen. En zoveel dingen die ook apert niet kloppen. Dan, dan moet je wel van steen zijn dat je niet uh, beïnvloeden. Goed. Jan, de media hebben het weer gedaan. Goed. Ja, misschien is dat zo. Uh, uh, er zullen ongetwijfeld... Kijk, hij roept dat een beetje over zichzelf af. Uh, hij kondigde gisteren ook behalve de, de, de scheiding van uh, Eva, ook aan dat hij met een nieuw boek komt. Onkruid. Onkruid. En uh, ik lees even voor, waarin hij schrijft... Uh, hij in samenspraak met zijn uitgever... korte metten maakt met heilige boontjes, bleekneuzige bedweters... kwetterende papegaaien over het paardgedeelde grootheden en zo meer. Dus Dinken. ja, wie, wie is nu bezig met uh, stemmingen te, uh, te maken. Het belangrijkste lijkt me dat het allemaal niks met de zaak te maken heeft. En mm. de zaak is dat uh, vakgenoten van hem en een rechter... zeggen dat hij niet deugt voor zijn werk. Dat hij niet deugt voor zijn vak. En dat, het, dat dat in zo ernstige mate het geval is... dat hij nooit meer mag uh, terugkeren. Ik was wel onder de indruk, eerlijk gezegd, van zijn optreden bij... Uh, ja. Een witte man. Wat, ja. Ik had het. Um, ja, ik, ik stond in dubio. Zet ik het geluid nu af? Dat had ik eigenlijk moeten doen. Ik heb het niet gedaan. Dat had ik, had ik eigenlijk moeten doen. Want wat je dan zag, was een man die we kennen als een figuur, vol brani, bravoer. En het was een bang vogeltje. Dat was een beetje bleekjes. En bleekjes was hij. En ik, ik denk zelfs, maar misschien is dat mijn verbeelding, maar ik denk dat zijn bovenlip trilde. Hij zag... Voel jij er vanuit, hij zag er inderdaad aangeslagen uit. En uh, zelfs zijn pak leek minder goed te zitten dan normaal. Het is heel goed dat je dat uh, zo hebt gezien. Je had misschien het geluid moeten afzetten. Uh, ik, ik zag inderdaad uh, ook aangeschoten wild. Een getergd, een getergd man. Uh, wel strijdvaardig. Uh, uh, strijdbaar. gekwetst. Uh. Ja, het, echt een, een, een dier in het nauw. Hè, want op een gegeven moment probeerde uh, uh, ik geloof, Witteman hem te interromperen. En dat stond hij niet toe. Hmm. Dat stond hij gewoon niet toe. En ik dacht even van, als die nou niet mag uitspreken, staat hij op en loopt hij weg. Misschien met de tranen in zijn ogen. Dus, uh, ja, ik, ik ben het volledig uh, met je analyse eens. Ja, ja, het, hij... het, het probleem was ook een beetje daar, want dat heb je natuurlijk vaker ja. als je advocaten interviewd. Die, die zijn heel punctueel. Mm -hmm. En dat, hij wilde zijn punt gewoon goed uitleggen. En... Ja. Maar waar Paul bang voor was, was natuurlijk dat hij, zoals Paolo ook later uh, in dat programma, uh, ik geloof letterlijk zei, uh, ik wil geen omwegen. Ja. Uh, hij was natuurlijk bang dat hij, dat hij weg zou lopen. Goed, dat is dat met is zijn, man, dat uh, zijn zo, dat is vak. Zijn vak is het, het spelen met woorden en het het, ja, het, het goed, dan, en het op een juiste manier weten te brengen van je punt zonder eigenlijk te zeggen wat je. Het maar hadst. dan is het het vak van televisiepresentator. Ja, uh, om, te, om te interpreteren. Ja, maar op dat moment uh, ging het even niet. En uh, ik geloof zelfs dat, dat je dan moet je toch vasthouden, vind jij? Dan moet je gewoon zeggen nee. Nou ja, je ja Jeroen houden. die zei nu even niet kibbelen. Dat was alsof hij ik vond dat spannend. Ja, het was buitengewoon. Ja, want uh, jij vond ook dat, ze, dat, dat uh, Paul Witteman hem, hem, hem, hem uh, kritisch genoeg aanpakte. Ik vond dat hij flink werd, uh, flink werd geschoren. Um, ik heb, toen ik daarna zat te kijken heb ik ook een, een tekening gemaakt. Waarschijnlijk krijg ik waarschijnlijk binnenkort <lacht> alweer een boze brief. Maar <lacht> ik, um, ik, heb een, een, wat ik heb gedaan, ik heb een aantal screenshots genomen van uh, uh, verschillende programma's waarin uh, Moskowitz de laatste jaren is uh, heeft opgetreden. En dat, dat waren er wat. de vooral. De wereldrijd door. Um, uh, Paul Witteman. En die televisies die heb ik bij elkaar achter elkaar gezet... zoals ze in een televisiewinkel staan. Hè? Dus allemaal op een rijtje. En het enige wat je dus ziet... is dat er in de ondertiteling staat... het zinnetje op ieder scherm één woord. De media hebben mij kapot gemaakt. En dat woordje kapot kun je even goed weglaten. Want zo is het. Ja, de media... want, want dat wilde ik ook nog zeggen. Hij beklaagt zich wel over de media. Maar de media hebben hem ook, uh, ook gemaakt... op een manier waarvan ik vind dat de media, namelijk televisie natuurlijk... niet alleen RTL, maar ook een programma als Paul en Witteman... hebben hem op een voetstuk geplaatst ja. de, uh, de afgelopen jaren. Ja. En ik heb er uh, uh, dikwijls genoeg met Paul over gekibbeld. En, uh, en meer dan dat. Want uh, jullie zijn ook je. goede vrienden vooral. Dat zijn goede vrienden. Ja. En dan zei ik, daar heb je... Die verschrikkelijke uh, Moskowitz weer, die, die ongelofelijke, ongeremde ijdeltijd, waarom doe je dat? Die zorgt voor hoeveel miljoen hoeveel zijn. twee miljoen Kijk cijfers. Kijk cijfers. Kijk cijfers. Ja, dat, dat zag je destijds ja, ja. ook bij het Fortuin. Dat werd ook een beetje van ja, gezegd maar... van de media hebben hem gemaakt, gedemoniseerd. Maar de media hebben hem ook groot gemaakt. En dan wil ik absoluut maar Fortuyn had Fortuyn Fortuyn een verhaal, niet vergelijken. Hè? Fortuyn, Fortuyn absoluut niet vergelijken met, met niet? Moskowitz. Maar het zijn wel twee figuren die in één keer door de media werden opgepikt. Al zijn de mensen die van Warn uh, interessant en, en, en, en oh. wel gespraakt ja. waren. Nou ja, dat, dat, dat scoort. Er zijn de afgelopen tijd wel uh, kritische stukken verschenen... in uh, jouw krant, de NRC en in de Volkshand. Die werden ja. ook gisteren met name nog even genoemd ja, door uh, Moskowitsch... Ja. Op, een, op een totaal andere vraag, maar hij wilde ja. blijkbaar dat punt maken. Ja. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Want uh, hij, had, hij maakte dat echt als een soort... Uh, ja, fete tussen die... die, dat die he? Het ja. was een vertoon van zieligheid, eerlijk gezegd. Ja. Dat doe je... Kijk, de soevereine Moskowitsch... Mm -hmm. die de hele wereld aankom, die... Uh, die toonde zich opeens uh, gekwetst door een, uh, een paar toevallig, zal ik maar zeggen, passerende uh, journalisten. Ja. Dat zou hem uh, drie, vier maanden geleden absoluut niet zijn nee, overkomen. Eens. Dus ja, is ja ook een, toen een... het had over die formalen, de sneu, de sneu, sneu Het is een voormalige. Ik ben het even kwijt. Het was geloof ik iemand die gewerkt had voor zijn vader, kantoorgenoot. Ja. En. De manier waarop deze man met naam en toename... en de, de kwalificaties die hij ook gebruikt. dacht ik even, ja, het is smullen om dat te zien. Maar ik dacht van, dit is niet Moskowitz. Ja, normaal gesproken zou hij dat niet nodig nee. hebben, zoiets. Nee. Goed, nou, hij gaat in hoger beroep, dus we wachten af... hoe dat af gaat lopen. Dan de bezuinigingen. Net een paar uh, zaken gehoord. Uh, de documentaires, de kleine omroepen wel tevreden. Maar uh, Mark Vis van de NVR, die ook vaak in ons mediaforum zit... die schrijft op uh, de website van joop.nl een heel uh, verhaal. Uh, en hij zegt, uh, de medewerkers van de publieke omroep en ook de directies laten zich als makkelammeren naar de slagbank brengen. En eh, eigenlijk roept hij gewoon op tot actie, Jan. Heeft hij gelijk? Nou, journalisten die, die zijn ongeveer de slechtste actievoerders... Die, uh, die je denken kunt, bij traditie. Misschien ook wel bij uh, roeping. wij uh, Op zijn best verslaan we acties. Daar zijn we al geen liefhebber van, trouwens. Maar <lacht> om, uh, we willen, ge we willen uh, geen onderdeel zijn van de actie. Nee, nee, nee. Uh. En, uh, en we zien onszelf tot niet met een petje... Uh, op uh, uh, marcheren naar, uh, naar het Binnenhof of wat dan ook. Dat is één. Twee, Wat, me, um, wat me, het zijn tenminste twee dingen die me verbazen. De, uh, de, het is de secretaris van de NVJ, die zegt journalisten zijn makkelammeren. lammeren. Jij bent uh, uh, de goedbetaalde secretaris van ons club... Ga dan voor. Organiseer. Dat doet hij ook. Doet hij, ook hè? En hij organiseert geen actie. Nee, maar hij, roept hij, neemt nou op. Ons, hij, hij schrijft een briefje, iets lange brief, waarin hij ons van alles kwalijk neemt. Maar jij vindt wel dat hij nu een soort startschot heeft gegeven. Ja, voor, uh... en ik, ik heb ook twee punten. Eén uh, punt is dat je in de gehele maatschappij. volgens mij een soort van uh, uh, moeheid. Uh, actiemoeheid en een hoge uh, ja, sneuvelbereidheid, maar geen hoge actiebereidheid ziet. Ik heb het Maliveld nog niet zien volstaan. Ik, ik, ik, gisteren werden er plannen gepresenteerd waar uh, we door uh, met z'n allen... Uh, enkele tientjes tot enkele honderden euro's per maand op achteruit gaan en ja mensen zeggen tot tot het is wat maar ik zie mensen niet de mouwen opstropen en echt boos worden en actie gaan voeren tweede punt is dus en ja journalisten uh, nou wij zijn ook maar mensen uh, tweede punt is dat die actiebereidheid er volgens mij wel is op het moment dat het uh, specifiek is. En ik herinner me, ik heb het even proberen te googelen, maar ik ben er niet helemaal op, uh, op gekomen in de korte tijd die ik had. Ik herinner me dat een aantal jaren geleden er um, um, in Den Haag wat vraagtekens werden gezet bij de hoge salarissen van onder andere uh, nou, jouw vriend. Uh, <lacht> en, maar ook Paul de Leeuw. En volgens mij is ja. Paul de Leeuw toen een avond zijn uitzending uh, tussen aanhaling steeds op zwart mm. gezet. heeft toen uh, geweigerd om die avond uit te zenden en is met uh, pianomuziek uh, mm. op de achtergrond gaan discussiëren Ik begreep, ik begreep het wel dat dat over iets anders ging, dat het ging over die netprofilering dat Nederland 1, 2 en 3 dus een stempel kreeg. En dat daar waren ze eigenlijk tegen. Dat het was het. Nou, goed. Ja. Ik weet niet meer precies hoe maar het, het... was het wel het een soort actie ja. ook. Ja. Ja. Dus mm. die, die, die bereidheid is er wel als het echt heel concreet wordt. Mm. Mm. Nou, concreet dan. We, hebben, we horen net die, de eindredacteur de, de, de, de, de, de van ncv Document. Ja. En, en al die programma's die dus die ja. prachtige documentaires maken. Ja, zeker. Prijzen winnen bij het leven. Ja, en het Mediafonds Waar die plan. En daarover mag ik buitengewoon verbaasd zijn. Die jonge... De Ruiter, he, ja. Jelle de Ruiter van de NCV. Die zegt, kijk, die documentaires... die zorgen nou juist voor het gezicht van de publieke uh, omroep. Mm. Die, die documentaires die laat je toch niet door de buitenwacht betalen? Die uh, betaal je dan toch zelf als publieke omroep? En dan doe je een showtje minder. Ik las dat uh, de dat Tros uh, voordat Anouk zei... Uh, ik ga alleen en ik doe niet mee aan voorrondes... zes... Zaterdagavondshows uh, op het programma had staan. Wat zal dat kosten? En hoeveel documentaires zou je daarvan kunnen financieren? Dan krijg je natuurlijk de vraag van, wat is de, taak ze... van de publieke omroep? Nou, Mark Vis zegt, zegt ook, het bezuinigen het... is prima, nee, moet nee, ook nee. gebeuren. Het... Maar hij, het ontbreekt hem aan, aan, aan, aan, aan visie. Hij zegt, uh, ga nou bezuinigen met visie. En de visie is blijkbaar dat saaie dingen en documentaires... en nieuwsvoorziening, dat is minder oh. interessant. En de publieke omroep moet dus blijkbaar, en dat is heel treurig... een soort van uh, publieke commerciële omroep worden. Hm. Maar Jan, jij zegt, maak andere keuzes, uh, ja, ik doe, zeg... doe, die, die, die, die, die flauwe kul ik zeg, eruit. het is goed dat het mediafonds uh, verdwijnt. Mm. Want dat legt Je bent de wel eens een kranten worden krantenman geworden. Dat legt de verantwoordelijkheid weer... Nou ja, altijd gevonden dit, eerlijk gezegd. Okay. Uh, ook in dat mislukte televisiejaar. Ik heb dat gedaan <laughs> omdat ik vond dat de publieke omroep er is... om zich uh, te onderscheiden. Mm, ja. En uh, uh, het verdwijnen van uh, het mediafonds... legt de verantwoordelijkheid weer daar waar die hoort bij de omroepen. Als het mediaforum niet verdwijnt. Zo. Nee, nee, precies. Uh, laten we nog even hebben over Sandy, want uh, daar waren oh, ja. spectaculaire beelden te zien... En, uh, en collega's van ons daar aan de andere kant van de plas... die, uh, die met veel uh, moed de straat op gingen en verslag deden. oh jij, vind je niet? Nou, veel moed. Nou, ja, het was wel een sensatie <lacht> ook af en toe. Ja, wij nou. er, het, uh, uh, er was hier en daar nog een buitje. Nee, ik bedoel, het was geen oorlogssituatie. Nee, nee. Dat, dat moeten we ook vaststellen. Wat, wat vond jij ervan, van uh, de verslaggeving dan? Nou, ik, wat me uh, erin opviel was dat het. Uh, ja, dat is de, uh, vermoedelijk de geest van de tijd. dat die reportages allemaal persoonlijk werden. Hmm. Ik heb zelf nog uh, Katrina gedaan. Je bent 2000, de hele tijd kort van dit geweest in de film. Ja, ik ben daar geweest, ja. En, um, en uh, uh, ja, dat waren nog, hoe zal ik het zeggen? Traditionele uh, reportages waarin je je eigen positie uh, uh, niet opschreef. Mm. En nu een uh, Diederik Hoogsta van Hoogstraten, goede verslaggever van uh, de Volkskrant, woont in New York op de fiets. En, en die schrijft op hoe hij door de fiets op de fiets door de straten van uh, ja. Manhattan ging. En verder moet me ook wel een beetje van het hart kijk uh, Dit zie je vaker bij dit soort uh, uh, gebeurtenissen. Het voorspel is altijd spannender dan het hoogtepunt hmm. zelf. Hmm. Ruben? Die... Ja, dit is gewoon heel mediageniek nieuws. En ik denk ook dat uh, Sandy vanavond bij Pauw en Witteman zit. Dit is gewoon leuk. Dit de nou Leuk, sorry, dat klinkt vervelend naar die, die, nou. die, die doden toe... maar het nieuws van zo'n groot natuurfenomeen... Uh, uh, uh, in een uh, gebied dat uh, natuurlijk vanwege het, het, het ja. financiële harten... Hè, New York bij elkaar dat, dat brengt, dat, dat, dat is... Zo groot dat mensen daar uh, ook iets persoonlijks van willen lezen hmm. en zien maar en het horen. Dat was een herfstbui dus ik hoor. Niet een, herfstbui. een herfstbui. Een herfstbui vergeleken, vergeleken, vergeleken met wat gebeurt in Amerika. Katrina in oh. New Orleans. Ja. Nou, hulde, hulde nog even voor de studenten van de Hogeschool Utrecht. Want die waren met hun stormverslaggeving sneller soms dan CNN. Dus dat is mooi. Uh, die zaten daar. Hartelijk dank voor jullie bijdrage ja. aan het Mediavorm. Ruben El Oppenheimer en Jan Tromp uh, waren dat. We gaan zo meteen de nationale nieuwsquiz spelen. Eerst uh, het laatste liedje van Keen. Hier is uh, Disconnected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 as I've been En disconnected. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. 104 punten is de hoogste score tot nu toe. En Pieter Stroop gaat daar proberen wat aan te doen. Hij is 45 jaar, komt uit Gouda. Hartelijk welkom. Hallo. Directeur marketing bij een automatiseringsbedrijf. Hoe gaat het in de automatisering uh, Anno 2012? Nou ja, ik ben geen uh, directeur marketing bij een automatiseringsbedrijf, maar wij automatiseren marketingcampagnes. Klein nuanceverschil, maar. Uh, oh. en, en dan vraag je alsnog: wat is dat dan? Um, het heeft niks met radio en tv te maken, maar het gaat om één op een communicatie. En als je als bedrijf wil communiceren met je klanten en je hebt veel klanten, dan heb je er automatisering voor nodig. Hè. Als voorbeeld, een groot automerk heeft een, een, een introductie van een nieuw merk. En ze willen een uitnodiging sturen aan al hun klanten en al hun, uh, hun hele doelgroep. Dat doen wij dan. We zorgen ook voordat die aanmeldingen binnenkomen en netjes worden afgehandeld. Ja, en ja. ook voor zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Uh, Oké. Okay. Nou, uh, dan valt er een hoop te doen, want er is hoop te doen over de zorg. Ja, uh, volgend volgend jaar misschien, jaar het, ja. misschien komt het wel terug in de quiz, je weet het maar nooit. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Dat, kijk, dat zijn gewoon maffiamaatjes. Het uh, niet opsturen van zijn jaarrekeningen. Is dat niet een beetje naïef? In het ontvangst nemen van contante bedragen, wat eigenlijk niet mag. De Nationale Nieuwsquiz. Moskowitz is geschrapt van het tableau. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. De uitspraak zal invloed hebben, ook psychisch. We hebben wel de meest uh, charmante dame op me afgestuurd. Het is niet mals, hè, wat, uh, wat de raad heeft gezegd. Nee, het zijn advocaten. hè. Ja, Bram Moskowitz, hij was zelf niet uh, bij de uitspraak aanwezig... van de Raad van Discipline. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Hoe heet hij? Uh, Meijers, André Meijers. Nou, de achternaam tellen we altijd mee en die is inderdaad Meijers. Gabriel Meijers Gabriel, heet hij. Okay. Vraag 2. Moscovici heeft aangekondigd met een boek te komen... waarin hij afrekent met, zoals hij het noemt... heilige boontjes, bleekneuzige, kwetterende papegaaien en over het paard getilde grootheden van klein formaat. Wat wordt de titel van het boek? Dat weet ik niet. De titel is net nog gevallen uh, toen we het erover hadden in het mediaforum, Onkruid. Ja. ja. Uh, vraag 3. Dat is een kop uit de krant. We gaan uh, ook drie mogelijke antwoorden horen waar die over gaat. En jouw uh, jou de taak om te kiezen welke van de drie het is. Eigenlijk wie van de drie op de radio. Uh, de kop luidt als volgt. Die chaos lossen we zelf wel op. Die chaos lossen we zelf wel op. Gaat dit over één. Inwoners van Little Ferry, New Jersey... beginnen met het opruimen van de schade veroorzaakt door Sandy. Twee, de internationale wielerunie komt met een onafhankelijke commissie... die dopingzondaars uit het wielrennen band. Of drie, de PvdA in Groningen is in crisis... en wil geen inmenging van de landelijke partijtop. Die chaos lossen we zelf wel op. Dat gaat over de Partij van de Arbeid in Groningen. En dat is goed, kop uit de Volkskrant van uh, vandaag. Gisteren stapte de partijvoorzitter uh, van de afdeling Groningen op... en ook uh, wethouder uh, Pastoor legt daar functie neer. Vraag 4 was dus gisteravond in Groningen ergens anders in het land... verdedigde de PvdA-leider Diederik Samsom voor de leden van de PvdA het regeerakkoord. Het was uh, de eerste van drie bijeenkomsten. In welke stad begon die reeks? In Utrecht. En dat is goed, hij moest veel vragen beantwoorden... maar kreeg ook veel steun, Samsom. Dan vraag 5, het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En dan hebben we het niet alleen over de Rijken. Dan hebben we het gewoon over een schoolhoofd getrouwd... met iemand die in de kinderopvang werkt. En dan zit je al snel op dat inkomen... waar je flink dadelijk extra zorgkosten hebt. Ja, dat kan niet anders dan Alexander Pechtold. De fractievoorzitter van D66, dat klopt. Vraag 6. PVV-leider Geert Wilders heeft Rutte de tweede Joop den L genoemd omdat hij akkoord gaat met het verkleinen van de inkomensverschillen. Welke oud-politicus maakt ook de vergelijking met DNL en zei... misschien is dit nog wel nivellerender dan toen het kabinet DNL er zat? Dat was het orakel Hans Wiegel. Ja, die, ja. Uh, die was daar heel <laughs> nauw bij betrokken natuurlijk in de jaren. Uh, Wiegel wil trouwens uh, een aanpassing van de plannen. Uh, overigens zeggen Samson en Rutte dat zowel NOS als RTL... de financiële gevolgen van de stijgende zorgkosten voor de burgers... verkeerd hebben berekend, wat weer wordt tegengesproken dus door, uh, door de NOS. Dat hebben we net in onze uitzending gehoord. Laatste vraag. U krijgt uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. En uh, als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben altijd wakker. Drie. Ik heb nu wat meer bereiken uh, dan normaal. Ik weet het, denk ik, ja. Uh, hij zei New York, hè? Ja. ja. ja. Uh, de aanwijzing voor uh, twee punten was geweest. Net als op 11 september 2001 ligt het openbaar vervoer ook nu vrijwel plat. En voor één punt orkaan Sandy maakte mij ten zuiden van 42 straat, uh, 42nd street, is <lacht> dat natuurlijk tot een spookstad. Uh, inderdaad New York, de city that never sleeps. Hè. Dat had te maken met die eerste aanwijzing. Komen we op acht. Goede score voor, uh, voor de eerste ronde. Ja, dat dat betekent mooi. dat er dertien uh, nodig zijn om gelijk te komen. En alles daarboven is alleen maar goed. Dus dat zit er gewoon in. We gaan het meemaken in deel 2 van de quiz. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind het een uh, schandalig verhaal, eerlijk gezegd. Wel, ja. Ik wou ook zeggen, ik ben het eens met de stelling. Dat ze denken dat wij in die flauwekul trappen. Ik heb die uh, oorlog meegemaakt. Ik heb uh, de oorlog niet meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt.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 Terug bij Pieter Stroop, 45 jaar uit Gouda. Um, als gezegd achter dat betekent dat in ieder geval 13 goed moeten zijn. Dan hebben we gelijke stand, 104. Ja. Uh, maar alles daarboven is alleen maar beter. Dus uh, maar ik zou ik zeggen, zet daarop in. Dan moet je snel praten. Nou, maar 13, dat, dat, dat gaat nog wel lukken. Oké. Okay. Uh, dat, dat redden we wel. Er kunnen er ongeveer 17, 18, 19 zo'n beetje kunnen erin. Dus uh, je moet gewoon het goede antwoord geven. Dat is, dat is het devies. Wat doen we. Uh, ik moet de vraag helemaal stellen, zeg ik er nog een keer bij. Anders we krijgen we allemaal boze luisteraars aan de lijn. Die, die vinden dat niet goed. Uh, dus vraag wordt gesteld, dan het antwoord of pas. Hier komen ze. De Nationale Nieuwslist. De gemeente Den Haag trekt 11 miljoen uit om welke wijk leefbaarder te maken? Een schilderswijk. Goed, hoe heet de staatssecretaris die per ongeluk een vertrouwelijk stuk van de Europese Commissie heeft gepubliceerd? Henk Bleker. Goed, welke voetbalamateur? Bekeren verder na 6-1 winst op profclub Eindhoven. Um, ADO 20. Dat is goed. In ja. Duitsland is een Fransman aangehouden... in verband met zelfmoordaanslag in 2003 in welke Marokkaanse stad? Pas. Casablanca, volgens oud-PVV-kamerlid van Bemmel... heeft Wilders het katshuisoverleg laten mislukken om wraak te nemen op wie? Op Hero Brinkman. Dat is goed. Hoe heet de zangeres die gisteren in Ahoy... voor het eerst een concert in Nederland gaf? Pas. Jennifer Lopez. Volgens het dagboek van welke overleden schrijver kreeg hij in 1991 een beroerte? Harry Mulisch. Goed, varkensstrijder Tanja Nijmeijer zou volgens een Colombiaanse radiozender op weg zijn naar welk land? Cuba. Is goed, bij welke Zwitserse bank verdwijnen de komende twee jaar 10.000 banen? UBS. Is goed, hoe heet de Eindhovense rapper die gisteren in de gevangenis is gearresteerd voor mensenhandel? Kempi. Goed, tegen welke PVV er is een klacht ingediend vanwege antisemitisme? Dion Graus. Dat is goed, tientallen boze betogers hebben gisteren het parlementsgebouw van welk land bestormd? Roemenië? Libië. Hoe heet de Nederlandse familiefilm die als eerste dit jaar 400.000 bezoekers heeft getrokken? Pas. Mace Case, een aantal Britse kranten is ervan overtuigd dat welk oud voetballer naar Engeland komt om de Blackburn Rovers te gaan trainen. Pas. Is Maradona? welke stoptennissen pleit voor meer dopingcontroles in zijn sport? Andy Murray. Goed, justitie loopt een beloning van hoeveel euro uit voor de tip die leidt tot uh, de dader van de zware mishandeling tijdens Project X in Halen? 5000 euro. Dat is goed, welke wereldberoemde kapel viert haar 500ste verjaardag? Sixtijnse kapel. Ja, de vraag was gesteld in de klap, dus die tellen we mee. Uh, de vraag is: zijn het er uh, 13? En ik dacht, uh, het tempo zit er aardig in. Ja. Maar het zijn er 12. Oeh. Ongelooflijk. Nou, Was. mijn gevoel zei iets heel anders, eerlijk gezegd. Uh, dus op eentje, nou, net niet genoeg. Je komt op 96 uit. Uh, um, net iets te vaak moeten passen, ja. dat is ja. jammer. Ja, dat dus binnen. het normale prijzenpakket gaat mee. De kaarten voor beeld en geluiden, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug naar